Premier Netanyahu vergaat het met de Israëlische defensietop over het nieuwe dreigement van Hamas. Morgen komt ook het veiligheidskabinet bijeen. Hamas in Gaza dreigt voor onbepaalde tijd te stoppen met de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Israël zou de voorwaarden voor het bestand met opzet saboteren... door Palestijnen dood te schieten en te weinig hulp door te laten. Hamas heeft erover geklaagd bij bemiddelaars Qatar, Egypte en de VS... De eerstvolgende vrijlating van gijzelaars en gevangenen staat gepland voor zaterdag. Families van gijzelaars doen een oproep om de uitwisseling op gang te houden. In het nieuwe asielzoekerscentrum in Holten in Overijssel zijn de eerste bewoners aangekomen. Het zijn 30 statushouders die binnenkort in de regio komen wonen. Buurtbewoners en de gemeente hadden bezwaar aangetekend. Het COA besloot de asielzoekers in Holten te huisvesten, hoewel er nog procedures lopen. Zaterdag besliste de rechter in een kort geding dat de asielzoekers inderdaad alvast naar Holten konden komen... vanwege het grote maatschappelijke belang.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 Weer tijd voor een van Play It Louds laatste aanwinsten. Het maandelijks terugkerende programma, speciaal gericht op de florerende Nederlandse metal scene met zowel nieuw opkomende als uitgediende acts die ons mooie metallandje rijk is. De komende twee uur horen jullie dus weer een maandoverzicht. Ditmaal met januari releases van een grote selectie opkomende, maar ook uitgediende metalbands. De vaste luisteraar van Play It Loud weet inmiddels lang dat ik elke uitzending een uur.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 middels een persoonlijke boodschap van betreffende band. Elke maand hoor je dus een andere band hun nieuwste single aankondigen en deze maand was het de beurt aan de melodic death metal band Written in Blood, bestaande uit voormalige leden van Is Thrones en Mandator. Hun muziek bevat een vleugje oldschool death metal in de stijl van Unleashed, Ball Thrower en een vleugje hypocrisy, dat ingrediënten zijn voor serieus headbangen bij hun live shows. Na het opnemen van een demo in 2021 tekende de band een deal met Trollzorn Records uit Duitsland in februari van 2022. en werd Enkele optredens gedaan als voorprogramma van onder andere hierden. Toxic and Burial Remains in Nederland en Duitsland. In december 2022 werd een volledige cd met de naam Written in Blood uitgebracht... welke zeer goed is ontvangen in de Duitse media. En sindsdien is de band hard gaan werken aan nieuw materiaal... en vorig jaar hebben ze daar al wat van laten horen... in de vorm van de singles Flash of the Dying en Black Dog. En op 9 januari lieten de mannen onder leiding van oud God bassist... en nu dus ook vocalist voor Written in Blood... Bert Beef Hoving de eerste nieuwe single van dit jaar horen. Het zojuist gedraaide Firestorm, inclusief zijn persoonlijke... Bif boodschap. Bief weer ontzettend bedankt. In alle voorgaande uitzendingen kwam de vijfkoppige Hydra Mosaïek uit het zuiden van Nederland al voorbij met hun voorgaande singles die de band in aanloop naar de release van hun debuut-EP Admonitions met ons deelde. Aan het begin van 2025 kwam hij dan eindelijk uit, inclusief het laatste nummer hiervan, getiteld Bug Riders. Een verhaal dat de meeste Nederlandse pretparkbezoekers wel zullen herkennen. Het verhaal van een man die verteerd wordt door hebzucht en vervloekt is om voor altijd in zijn eigen rijkdommen te blijven wonen. Pas op, want de deuren gaan in jouw richting open. Naast de EP-release liet de band tevens weten het hierbij niet te laten... en dat er alweer nieuw materiaal in de maak is. Een aantal daarvan zijn al geïntegreerd in hun livesets... dus ga je de band live zien, dan hoor je deze dus vast voorbij komen. We houden deze band dus ook goed in de gaten... en we gaan nu lekker genieten van hun laatste track Bug Riders... hier bij Dutch Fury. ZFM sluitend op de reptielen van Moziek kwamen de inmiddels alweer een na laatste single getiteld Daybreak van melodic metalcore outfit Reaching As We Fall voorbij. En met deze krachtige nieuwe track dat afkomstig is van hun aankomende nieuwe album Life in Memories dat op 18 april verschijnt laat de band wederom horen dat ze een veelbelovende kracht zijn binnen de scene. Reaching As We Fall staat bekend om hun emotioneel geladen teksten, krachtige vocalen en meeslepende gitaarlijnen. En met een unieke mix van melodie en intensiteit creëren ze muziek die zowel kwetsbaar als onverzettelijk aanvoelt. Hun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 ze daarmee een breed publiek aan te spreken. Door een dynamische live optredens... en een diepe connectie met hun fans... heeft Reaching As We Fall zich snel gevestigd... als een naam om in de gaten te houden... in de alternatieve muziekscene. Hun op 3 februari gereleasde nieuwe single Vagabond... met een gastbijdrage van Curse Lifter... die hoor je volgende, week, volgende maand sorry, twee keer bij Play It Loud. Eerst bij Dutch Fury en een week later bij Live... wanneer Reaching As We Fall te gast is... om onder andere over hun muziek, nieuwe album en release show... in Hoofddorp te komen praten. En van Hoofddorp reizen we af naar Sertogenbosch waar de vijfkoppige melodische death metal band Neffelim actief is. Dat in 2015 werd opgericht door de vrienden gitarist Kevin van Geffen en bassist Rens van der Ven. Vanaf het begin was direct duidelijk in welke stijl de band wilde opereren. De Goethenburg melodische death metal. Ze brengen een unieke mix van death metal met subtiele elementen van doom en black metal in hun geluid. Op 3 januari heeft Neffelim als voorproefje op het nieuwe lang verwachte album Circution, de eerste nieuwe single met de titel Inner Paradigm uitgebracht. Het is het laatste nummer op het album... die op 7 maart het levenslicht zal zien. Inner Paradigm is een zes minuut durend nummer... dat metaforisch de onbewuste innerlijke dualiteit... van iemands karakter uitwerkt. Wat voor soort persoon wil ik zijn? Op basis van levenservaringen, zelfonbewustzijn... en iemands karakter zal deze levensbepalende keuze gemaakt worden. Je hoort hem nu. Zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen... op ZFM Zandvoort. Hey, beste luisteraars van Play It Loud. Hier, Michel. Jack. Dennis. Jim. Dennis. Van De Morten. Jullie gaan luisteren naar onze nieuwe single... Severed Foot Beach. Alvast uh, bedankt aan Marcel... voor uh, het uh, stukje airplay... wat we mogen krijgen op uh, ZFM Zandvoort. En uh, ja, uh, ik zou zeggen... geniet ervan allemaal... En uh, Nephilim's nieuwste single In A Paradigm draaide ik in 2019... door Michel Steenbeckers, Jack Albers, Dennis van Engeland... en Michael Hansen opgerichte death metal band The Morten. Dat een samenvoeging is van de woorden Demon, Mortician en Leviathan. Met hun nieuwste single Severed Food Beach. Inclusief hun persoonlijke aankondiging hiervoor. Waarvoor dank, heren. In mei 2023 bracht de band hun debuut-EP 'Tonic' uit... en nu maken de heren zich op voor een nieuwe EP of album... waar momenteel nog geen details over bekend zijn gemaakt. Maar we houden ze ook in de gaten. En fans van Linkin Park, Korn en Limbiscuit worden binnenkort op hun wenken bediend... want de Friese nu metal band Anonymia zullen op 7 maart laten horen... dat nu-metal nog lang niet dood is... wanneer ze hun allereerste en gloednieuwe album Catharsis gaan releasen. Rap en metal worden op dit album gecombineerd tot krachtige, valende nummers... die vertellen over geestelijke gezondheid En de reis die iemand maakt om te groeien en zijn innerlijke demonen te overwinnen. De eerste single van Catharsis, de, van deze veelbelovende band, heeft de titel House of Mirrors gekregen. En de tweede single, The Deep End, is afgelopen vrijdag verschenen. En deze horen jullie volgende maand, maar House of Mirrors hoor je natuurlijk nu. Bevalt het wat je hoort en is nu metal helemaal jouw ding? Vergeet de band dan niet te volgen op de socials en te supporten. Maar geniet voor nu van Anonymias eerste single, House of Mirrors. Hallo, wij zijn Anonymia en jullie gaan zo luisteren naar House of Mirrors die ook te horen is op ons nieuwe album Catharsis. Afgelopen vrijdag is ook onze tweede single uitgekomen en die heet The Deep End. Op 21 februari releasen we onze derde single, genaamd Boogieman. En die wordt uitgebracht met de videoclip. Het album komt uit op 7 maart en wordt direct live gepresenteerd in Uduna te drachten. En dan gaan we nu luisteren naar House of Mirrors. Do you even know, Was looking back at you? Through this maze of reflections, and I don't know the end of the tunnel. There's no light to be seen. Where am I going? Where have I been? So here. And everywhere I go, I see my own face Stuck in this hell, but freedom is no trace At the end of the tunnel, there's a light to be seen Where am I going? And where have I been? Still here?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 Break and break me with your love You give me perfect when I breathe in Without you I couldn't face me You come inside me from the broken I'm hurt I'll give you warm and so taste I'll die, you come this place? Keep it safe from my embrace Take my broken place And praise thee with metal van Anonymia gingen we daarna moeiteloos over in de metalcore van Al Get By. Dat op 3 januari terugkeerde met het zojuist gedraaide Embrace. Dat harder is gecombineerd met krachtige vocals en emotionele diepgang. Zoals we dat van de band uit Utrecht en omstreken gewend zijn. I'll Get By bestaat uit de vijf jonge muzikanten... zanger Wart Fierst, bassist en zanger Marijn Borstboom... gitaristen Wessel van der Spek en Jerry Klein... en drummer Joost Lammers... die elkaar hebben ontmoet vanuit hun passie voor harde, stevige muziek. Hierdoor zijn ze begin 2018 samen begonnen met het schrijven aan hun debuut-EP Tiny Room... met als doel hun eigen smaak van melodieuze hardcore de wereld in te sturen. En van deze EP verschenen de singles No Hope en Hesitation... die werden gepromoot op het bekende YouTube-kanaal Dreambound. Met deze sterke start hebben ze nog twee singles uitgebracht... Deathbed en Left Behind. En vorig jaar verscheen ook nog de single Glimmer... in aanloop naar een nieuw EP of album. En vorig jaar, december, verscheen de debuutsingel... met de onheilspellende titel Perpetual Gloom... Across the Basaltic Horizons... van het atmosferische Black Death Doom-soloproject... solo project metal Project Xaverna... van Epistolum drummer Ramon Roest. Maar liefhebbers hiervan hoefden niet lang te wachten... op nieuw werk van deze man... want 6 januari verscheen alweer zijn... Tweede single met de mooie titel Ozy Mandias. Niet alleen dat, want inmiddels is op 7 februari ook zijn volledige album Absence verschenen. Deze kun je digitaal aanschaffen via Bandcamp als deze tweede single jou bevalt. Enjoy! ZFM FM En als tweede in het blokje draaide ik het uit Nijmegen-opererende Kelsey... een collectief van vrienden met een gedeelde liefde... voor harde, chaotische en tegendraadse muziek. Een band die zich muzikaal ergens op de grens... tussen metal, post-hardcore en punk bevindt. En de muren hier tussen volledig afbreekt. Dat deden ze net met hun laatste op 10 januari verschenen single... Burnout Artist. En voor we alweer toe zijn aan het laatste nummer... van dit eerste uur, Dutch Fury, januari... overzicht heb ik eerst nog de wekelijkse metal nieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij.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 Onder de nummer Back to the Beginning... wordt op 5 juli in Villa Park Stadium in het Britse Birmingham... de allerlaatste show van Ozzy Osbourne georganiseerd. Headliner van deze dag is Black Sabbath in de originele bezetting. Dus inclusief drummer Bill Ward. Eerder op de dag zal Ozzy ook nog een korte set van zijn eigen nummer spelen. Daarnaast zullen ook Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Hailstorm... Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax en Mastodon optreden. Deven zijn er nog diverse samenwerkingen... waar vele bekende muzikanten aan meewerken. Onder meer Duff McKagan en Slash van Guns N' Roses... Fred Durst van Limbiskit. Billy Corgan van The Smashing Pumpkins... David Draiman van Disturbed, Jake E. Lee, Jonathan Davis van Korn... K.K. Downing, de ex van Judas Priest of ex-Judas Priest... Wolfgang Van Halen van Monmouth en Wolfgang Van Halen zelf... Tom Morello van Rage Against the Machine. En Morello is ook de muzikale regisseur van de dag. De poster verklapt tevens de identiteit van de nieuwe Ghostfrontman... want Papa V. Perpetua zal ook zijn opwachting maken. De opbrengst van deze bijzondere show wordt verdeeld onder het goede doel. Cure Parkinson's Birmingham Children's Hospital and ACORN Children's Hospice. Vlog Molly heeft de geplande optredens voor 2025 afgezegd. De eerste Amerikaanse punkformatie zou onder meer deze zomer... op de Gaspop Metal Meeting en het Pinkpop Festival aantreden. De reden voor de pauze is dat zanger Dave King een ernstig gez gezondheidsprobleem heeft... waar hij momenteel tegen vecht. Vlog Molly's eigen verkochte Salty Dog Cruise zal later deze maand nog wel uitvaren... met een aantal groepsleden aan boord en 18 optredende bands. We wensen Dave King een spoedig herstel toe. Op 5 februari is Dave Jordan overleden. De Amerikaanse producent en technicus werkt Onder meer samen met Rolling Stones, Frank Zappa, Red Hot Chili Peppers, Jane's Addiction, Alice in Chains, The Offspring, Anthrax, Fishbone, Armored Saint, Biohazard en Spinal Tap. Jorden is 75 jaar geworden. Nephilim heeft de titeltrack van het aankomende album online gezet. Het is de nieuwe single van Sequition, de tweede plaats van de band. Het album werd opgenomen met producers Joost van der Broek en Jarne Heilen. De release is over precies vier weken, namelijk op 7 maart. Later in het jaar is Nephilim nog live te zien... ...onder meer het South of Heaven Festival in Maastricht... ...en de Rock Circus in Den Bosch. En met de toevoeging van Tribulation, Benediction, Gloos, Apatrida, ...Ramones, Alive, Humanilation en Reproach is de line-up van Pitfest... Compleet. Eerder maakte de organisatie van het Rentse Festival bekend... dat onder meer Cradle of Filth, Ignite, Misery Index, DRI, 1914... Wisdom in Change, Scroetbalg en Carnivore AD langskomen. Pitfest wordt gehouden van 10 tot en met 12 juli op het terrein van Rugby Club Emmen. Een weekendticket kost 109 euro, maar er zijn ook dagkaarten verkrijgbaar. Alle informatie vind je op www.pitfest.nl. Eerder werd al bekendgemaakt dat de zesde editie van Metal Experience Fest... op zaterdag 11 oktober gehouden wordt in Denobel, de Nobel te Leiden... Met Hellrapper, Insanity Alert en Grindpad op het programma. Vandaag is daar headliner Angelo's Apatrida aan toegevoegd, evenals Silence. Daarmee, daarmee is de line-up compleet. Kaarten kosten 32,90 euro en zijn verkrijgbaar via www.noble.nl. En dat waren de nieuwtjes weer even voor deze week. Volgende week is er in verband met een bandinterview... geen metal nieuws of concertagenda, maar die bekerop er uiteraard weer wel. Volg de Facebookpagina van Play It Loud at ZFM Zandvoort, is geschreven... voor het laatste nieuws die ik daar zoveel mogelijk zal delen. Ga door naar het afsluitende nummer van dit eerste uur, Dutch Fury... komend van de vierkoppige heavy metal band Flames of Surter. Die donderen de drums, gegrom en oorverdovende gitaar op het podium... Brengt. Ze laten zich inspireren door het geluid van invloedrijke bands... als In Flames, At The Gates, Death Revocation... om er maar een aantal te noemen. De dynamiek in de nummers varieert... van snelle en complexe riffs tot uh, dreunende breaks. De afgelopen maand heeft de band maar liefst drie nieuwe singles... voor het aankomende album Infernal uitgebracht. Waltz in Blood, het recente Maddening Substance... en het opnieuw opgenomen versie van Engraved. En deze hoor je dus nu en tot zo in het tweede uur... met meer Nederlandse metal. Blijf luisteren dus. Tot zo.